Dit is Radio 1. 5 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. ME grijpt in naar studentenmanifestatie. Kunduz, veiliger dan Oerusgan, zegt militair van UM. En de Raad van Toezicht Hogeschool in Holland is opgestapt. De politie en de ME hebben na afloop van de grote studentendemonstratie opgetreden tegen groepen jongeren in Den Haag. De ME voerde een charge bij het ministerie van Onderwijs uit. Studenten waren na de demonstratie tegen de bezuinigingen vanaf het Maliveld naar het ministerie gelopen. Daar begon een aantal studenten de politie te bekogelen met eieren en flesjes. Hoeveel railschoppers zijn aangehouden is nog onduidelijk. Het plein voor het Tweede Kamergebouw is door de ME met geweld ontruimd. Er stonden een paar honderd demonstranten die het binnenhof op wilden.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 Volgens Van Uim is de missie naar Kunduz wezenlijk anders dan die in Oeroesgan. Kunduz is verder ontwikkeld, er gaan meer kinderen naar school... en de economische ontwikkeling en infrastructuur zijn beter, zei Van Uim. Volgens hem zijn de risico's tot een minimum teruggebracht. Of er een meerderheid voor het kabinetsplan is in de Kamer is nog onduidelijk. Maandag houdt de Kamer nog een hoorzitting... en waarschijnlijk is donderdag het afsluitende debat. In de gevangenis in Nieuwegein is drugshandelaar Charles Wolsman overleden... Solsman zat een celstraf uit van drie jaar... voor het in bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Zijn advocaat noemt het overlijden onverwacht, maar wil verder niets kwijt. Solsman was een van de grootste namen in de drugswereld. Sinds midden jaren tachtig kwam hij geregeld met justitie in aanraking. En hij werd meerdere keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Er liep ook nu nog een nieuwe zaak tegen hem.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 Vannacht wat lichte regen bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen bewolkt en overwegend droog bij een graad of vijf. Nou, nu ben je verkeersinformatie. Het is een hele normale vrijdagmiddagspits. Echt grote vertraging blijft uit. In totaal staat er 100 kilometer file. De meeste file staan in de Randstad en zijn 2 tot 5 kilometer lang. Wat opvalt is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen Bokstel, Noord en Best staat nog 6 kilometer. Maar het gaat wel weer rijden, want de weg is wel weer vrij. De A12 van Utrecht naar Arnhem staat bij Arnhem Noord 4 kilometer. Door een wagen met pech is daar de rechte rijstrook dicht. En de werkzaamheden op de A58 in Zeeland zorgen voor file van Vlissingen naar Bergen op Zoom. bestaat staat voor de Vlakentunnel 5 kilometer. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met...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 Wat een leuke mail, zeg! Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De Voice of Holland was vandaag in Den Haag. Nou, de jonge Voice dan. En vanavond weer zitten ze voor de buis. Wij spreken straks over de Voice of Holland dan met Marco Borsato. De jonge boys, daar had ik het over, die waren vandaag aan het demonstreren in Den Haag op het Malieveld. Dat vliep allemaal rustig, daarna liep het een beetje uit de hand in de binnenstad van Den Haag, maar daar ook is de rust weergekeerd. Tenminste, ik ga het eventjes aan Marcel Bril vragen, Marcel, is het rustig inderdaad in Den Haag? Ja, daar lijkt het wel op, maar we kunnen het het beste vragen aan de burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen. De vraag is, is het weer rustig in Den Haag? Ja, het is uh, weer rustig in Den Haag. Uh, er zijn twee charges geweest bij het centraal station van de ME... en uh, op het plein hier in Den Haag. Maar dat waren korte charges die ook nodig waren. Hoeveel mensen zijn er gearresteerd? Een twintigtal, waaronder ook een uh, aantal leden van de antifascistische actie. Uh, dus de informatie die we ook hadden dat er uit die hoek... Uh, iets zou kunnen gaan gebeuren, die klopte. Dat was de informatie die u vanmorgen gaf: dat er een waarschuwing was dat er radicalen zouden kunnen komen. Dat heeft u weten te voorkomen? Uh, nou, er zijn wel een aantal zijn hier geweest. Dat, daar gingen we ook vanuit dat dat zou kunnen gebeuren. Daar zijn we ook open over geweest. Ook om uh, de studenten uh, duidelijk wat dat betreft uh, te waarschuwen. en de organisatie te helpen die het hier voortreffelijk heeft gedaan. Studentenvakbond heeft uh, heel veel mensen ingezet om de boel in de hand te houden en dat hebben ze eigenlijk voortreffelijk gedaan. U zat er bovenop, daarom hebben ze de demonstratie niet kunnen verstoren. Is dat eigenlijk uh, de samenvatting? De, de demonstratie is heel goed verlopen. Uh, volgens mij hebben ze ook, uh, want dat is ook nodig. Het was de grootste studentendemonstratie sinds 1988 hier in, uh, in, in de stad. En die is goed verlopen. Uh, nou ja, aan, aan het slot van wat gedoe, maar daar waren we geheel op voorbereid. Maar is het dan toch een beetje een teleurstelling dat zo'n demonstratie... hier op het Malieveld rustig verloopt, maar dat er dan toch nog mensen zijn die uh, de stad in moeten en herrie moeten schoppen? Ja, natuurlijk is dat uh, niet de bedoeling. Moet ook niet. Maar daar hadden we ons wel op voorbereid. Daar gingen we vanuit dat dat zou kunnen gebeuren. We wisten dat er ook uh, lieden bij zouden kunnen zitten... die erop uit waren om Rotzooi te trappen. Nou, daar hebben we dan ook een aantal van gearresteerd. Die mensen buiten die, van die radicale groep die gearresteerd zijn, zijn dat wel studenten, zo u weet, die hier aanwezig waren of dat, is dat moeilijk te zeggen? Dat kan ik u echt op dit moment nog niet, uh, niet zeggen. Het zijn er ongeveer een twintigtal. Ik weet dat er een paar AFA-lieden bij zijn. En dat is alles wat ik op dit moment weet, uh, want ja, dat moet vanavond verder helder worden wanneer ze ook uh, worden verhoord. Al met al kijkt u tevreden terug op deze dag? Uh, ja, ik vind het vervelend dat natuurlijk aan het eind die twee charges nodig waren. Maar ja, we hebben de mobiele eenheid niet voor niks. En als ze niet ja, weg willen, wat wel de afspraak was, dan wordt er opgetreden. Maar ik geloof dat de demonstratie op zich echt heel goed verlopen is. Dank u wel. Dank u. Dat zijn Marcel Bril tegen Josias van Aertsen, de burgemeester van Den Haag. In Jordanië noemen ze het heel anders de dag van vandaag. Een dag van woede, zo werd daar de demonstratie genoemd. De demonstratie in de hoofdstad Amman. Zo'n 5000 Jordaniërs gingen de straat op uit protest tegen het regeringsbeleid. We we denken dat ons land in diepe crisis is, zegt de voorman van het islamitisch actiefront. En het is tijd voor een nieuwe regering die door het volk wordt gedragen. Correspondent Nicole Levever was bij die demonstratie vandaag in Amman. Nicole, zijn daar Tunesische toestanden? Ja, aan de ene kant wel. Men kampt met dezelfde problemen. Werkeloosheid, armoede. Nou, een gebrek aan vrijheid. Dus de eisen zijn min of meer het, hetzelfde. De veranderingen die ze willen. Maar hier eisen ze dat de regering opstapt. En niet zozeer het regime. Je zag zelfs mensen rondlopen met foto's van de koning. En ze zeggen, ja wij geven een boodschap aan hem dat hij deze regering naar huis moet sturen. Ze zijn uh, uh, wel geïnspireerd door de Tunesiërs. Jordaniërs die gaan niet zomaar uh, de straat op. Uh, en ook deze demonstratie... Het is... Ai, en daar viel Nicole weg, want uh, ja, de verbinding wordt uh, gewoon verborgen. Maar gelukkig hebben wij ook nog Mustafa, Mustafa Ugbi. Ja, Met Mustafa uh, zouden we niet over Jordanië praten, maar Mustafa, uh, jij bent in Tunesië. Daar had ik het net al met, uh, met Nicole over, die uh, markeerde eventjes uh, de verschillen tussen Tunesië en uh, Jordanië. Um, hoe is het trouwens op dit moment in uh, Tunesië? Want um, ja, een week precies, want het was echt een week geleden, een week geleden ja, werd daar revolutie gepleegd. Nou, het land is uh, eigenlijk uh, drie dagen sinds vandaag drie dagen in rouw vanwege uh, al die mensen die omgekomen zijn bij de demonstraties uh, tegen het regime. Uh, die worden vandaag uh, herdacht. Uh, dat gebeurt op uh, allerlei uh, uh, manieren. Uh, tijdens het uh, vrijdaggebed is dat uh, massaal uh, gebeurd. Uh, en uh, ja, vooral in het land uh, zijn de, de vlaggen half stok. Uh, het, het, het geeft een beetje aan hoe de sfeer hier eigenlijk in een paar dagen totaal is omgeslagen... Van demonstraties, uh, althans van. Uh, het begon bij die uh, ja, Tunesische jongen die zichzelf ja. in brand stak. Volgens demonstraties, uh, ja, en uh, binnen no time was het regime weg. Uh, ja. Althans, de president vluchtte naar Saudi-Arabië. Kortom, uh, uh, het, het is toch vrij uniek voor een land als Tunesië dat uh, toch uh, vrij repressief werd geregeerd. Mm -hmm. En het regime die dat... Uh, van Ben Ali die dat uh, heeft gedaan, die bestaat niet meer. En men veert vandaag. Tegelijkertijd met de herdenking van al die omgekomenen, de vrijheid en de nee. democratie. Oké, okay, goed. Dat is uh, hoe het nu is in uh, Tunesië. Nicole, in uh, Jordanië. Wij waren al aan het praten over. Ik vroeg uh, of er inderdaad iets vergelijkbaars uh, was uh, in uh, Jordanië. Jij zei nou niet helemaal, want ze zijn niet uh, tegen de koning. Maar degene die je op straat ziet, hè, zijn dat vooral jongeren, zoals destijds ook, of destijds <laughs> hoor mij, nog niet eens een paar weken geleden in Tunis? Nou, het zijn eigenlijk allemaal verschillende groepen. De islamisten. Dat is de grootste oppositiebeweging hier in Jordanië. Vakbonden, wat uh, intellectuelen die hier op straat liepen... Ja, als je kijkt naar 5000 mensen... Het is een grote demonstratie, groot voor Jordaanse begrippen. Uh, maar je zag ook gebeuren de, ja, de verdeeldheid eigenlijk tussen die verschillende groepen. Ze waren bijna aan het concurreren met elkaar met slogans. Dus ik denk dat ze in het Koninklijk Paleis met uh, tevredenheid hebben toegekeken. En ja, niet echt heel erg onder de indruk zullen zijn van deze demonstratie. Aan de andere kant, men heeft gezien hoe het in Tunesië kan verlopen. Daar had men ook nooit gedacht dat uh, het echt tot een omwenteling zou komen. Dus ik verwacht eigenlijk dat de koning met een aantal uh, tegemoetkomingen komt... misschien de premier zal offeren om zo aan de eisen van de straat tegemoet te komen. Want uh, is het niet zo broeierig, zo onrustig? Uh, ik bedoel, jij hebt er tussengelopen daar in Tunis? Nee, in Tunesië is het echt een, een, een andere situatie. Hier, ja, je moet je voorstellen, de demonstratie was afgelopen... mensen die omhelsten elkaar een beetje en ze gingen naar huis... Van tevoren was er toestemming gevraagd voor deze demonstratie. De die stonden klaar. Sterker nog, de politie heeft water uitgedeeld aan de demonstranten. En de route was bekend. Ze hebben zo'n 800 meter gelopen. Daar hebben ze wel een uur over gedaan. Dus ja, dat is toch echt wat anders dan uh, de grote opstand en de woede in Tunesië. Mensen zijn hier boos, hoor. Want uh, er is armoede en mensen, heel veel mensen die kunnen niet één fatsoenlijke maaltijd eten per dag. De werkeloosheid is groot, dus de frustratie die is absoluut aanwezig. Maar dat zag je vandaag op straat niet terug. Goh. Nog niet, wellicht. Ja, goed. Dat moeten we inderdaad afwachten hoe dat dan verder gaat. Mustafa, um, jij bent dus in uh, Tunesië... waar het dus, ik zei het al, uh, een week geleden allemaal is gebeurd. En jij zei zelf al, nou ja, het is eigenlijk eerder gebeurd... dat is met die fruitverkoper die zich in uh, brand heeft uh, gestoken. Jij bent vandaag in dat geboortedorp uh, uh, geweest. Um, maar dat is niet meer zomaar een dorp. Uh, dat is ondertussen een bedevaartsoord geworden. Ja, dat kun je, dat kun je zeker vast, vaststellen. En een beter verhaal waarbij echt mensen nu vanuit allerlei delen van het land daar naartoe komen. Wat mij vooral ook opviel is dat nu ook allerlei politici, uh, Sidi Bouzid, hè, dat is dat dorpje waar uh, Mohamed Bouazizi heeft gewoond, dat die politici nu ook daar naartoe komen om, ja, om hun, laat ik zeggen, protesten uh, van daaruit te initiëren. Protesten voornamelijk ook om... Ja, ...voor echte vrijheid te demonstreren. Ik zag vandaag voor het eerst... ...ook in de geschiedenis van Tunesië... zag ik allerlei groepen demonstreren... ...afzonderlijk van elkaar. Eerst had je de studenten, daarna de advocaten... ...en voor het eerst ook de islamisten... ...die eigenlijk de partij van de islamisten... ...is verboden bij wet. Maar ze gingen vandaag ook de straat op... ...om te demonstreren voor de vrijheid... ...en voor de vrijlating van hun gevangenen. Kortom, Sidi Bouzi, het dorpje... ...van Mohammed, die is eigenlijk nu het centrum geworden... ...van, van waaruit eigenlijk ja, de democratie is geboren. Goed. Morgen, uh, want jij gaat nu naar, uh, naar huis, zal ik maar zeggen... ...en gaat hard werken aan die reportage... ...en dan gaan we die morgenochtend uitzenden. Mustafa, dankjewel. Mustafa Oekbi was dat vanuit Tunesië... ...en Nicole Vever vanuit Jordanië. En zometeen Marco Borsato. Hij doet vanavond een duet in de finale van de tv-hit The Voice of Holland. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal autodiefstallen toegenomen. Bijna 12.000 auto's werden vorig jaar gestolen... en dat zijn er zo'n 700 meer dan het jaar daarvoor. Opvallend eh, vaak gaat het daarbij om nieuwe auto's... die juist beter beveiligd zijn. Maar de gespecialiseerde autodief van tegenwoordig... die kraakt in een handomdraai de elektronische beveiliging. Het verslag is van Mayno Remmers. Meest populaire bij het diefgilde blijkt de Volkswagen te zijn... Laat ik die nou net zelf eentje hebben. Maar goed, vandaag staat hij er nog keurig. Meest populair is de Volkswagen Golf. Daarvan verdwenen er vorig jaar zo'n 2000 in Nederland. En dat ondanks al die elektronische beveiliging die erin zit. Ook bij die van mij. Natuurlijk een startonderbreker. Want zonder autosleutel zou je hem niet weg moeten kunnen krijgen. Maar al die elektronica die de fabrikant inbouwt, die wordt gekraakt zegt Guus Wesselink van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Ja, ze hebben apparaatjes waar ze bij alle merken... Uh, die stoppen ze in een stekker onder je dashboard... waar de garage ook zijn analyse doet op je, op je auto. En daarmee schakelen ze de software van, van de auto uit. Wat dan niet kan, dat is dat de startonderbreker zijn werk doet. Op het moment dat je de auto start, normaal, dan, dan zendt je sleutel een, een, een signaal uit naar de auto. En die auto die herkent dat signaal en dan start hij. Uh, maar dan moet hij eerst langs de startonderbreker. En uh, nou, Op het moment dat je die startonderbreker uitschakelt, dan kun je hem zo starten. Tja, en als hij dan wordt meegenomen door een of andere onverlaat... dan is er weinig kans dat ik hem ergens nog in Nederland zie rondrijden. Ja, die blijven voor een gedeelte in Nederland. Maar ze gaan ook naar, uh, naar het Oostblok. Uh, ze gaan naar Rusland, ze gaan naar Afrika. Hoeveel weten we niet. Uh, wat je niet uh, terugvindt, daar weet je niet van waar het gebleven is. Maar we weten wel van politie en verzekeraars in die landen... Uh, dat ze daar rondrijden. Autofabrikanten bedenken steeds weer opnieuw allerlei... Trucs om te voorkomen dat je auto gestolen wordt. Vertelt ook Jeroen Meijer. Hij is manager bij een Volkswagen garage. De steeds meer pakketten krijgen een alarm plus systeem wil zeggen met bewegingssensoren. Dus op het moment dat je in de auto beweegt gaat er een alarm af. En je kunt ook aan de buitenkant via een opknipperend lichtje kun je zien dat het alarm in zit. Maar het is verder uh, uh, niet te zien. Dus je probeert gewoon innovatief te blijven en uh, uh, gewoon steeds nieuwe dingen te ontwikkelen. Waardoor je ze toch een stap voor kan blijven. Een van de voorbeelden daarvan is het track-and-trace-systeem. Je kunt tegenwoordig een zender in laten bouwen... waardoor je een auto kunt volgen via je mobiel of via je internet. En dat je een melding krijgt als hij buiten je bereik gaat. Nou, en zo proberen we steeds een stap voor te blijven... op de mensen die andere bedoelingen hebben. Behalve auto's zijn ook scootertjes bijzonder populair bij dieven. Ze worden vaak gebruikt als vluchtmiddel bij bijvoorbeeld een roofoverval. Maar ja, wat moet je nu doen? Steeds weer opnieuw allerlei elektronische snufjes... in je voertuig laten inbouwen om diefstal te voorkomen... Elektronica die amper een maand later door het dievengild alweer is gekraakt. Of misschien gewoon zo'n stuurstang, zo'n stuurslot kopen. Maar ja, dat moet je dan wel elke keer op je auto-stuur vastmaken. als je je automobiel achterlaat. Je ziet ook een ontwikkeling dat verzekeringsmaatschappijen. gewoon steeds hogere eisen stellen aan alarmen. Dus een auto boven een bepaalde catalogusprijs moet ook een bepaald type alarm hebben. anders wordt die niet meer verzekerd. Je hebt een optie dat je gewoon op internet kan zien waar je auto je bevindt. Er zit gewoon een zender in en die heeft gewoon een gps-ontvangst. En daarmee kun je inloggen of tegenwoordig op je mobiel kun je zien waar je auto is. Dus als je hem soortens mist, zou je kunnen kijken waar hij zich bevindt. Je hebt ook uitgebreidere systemen. dat er een, eh, Op het moment dat die auto zich buiten je bereik bevindt van de sleutels dat hij dan een alarm geeft of een sms'je krijgt. Dus dan kun je dus altijd je gewaarschuwd, proactief, als je auto uh, gestolen is. Dus die gaan daar ook zeker in mee. Dus het wordt steeds strakker ingeregeld. Maar uh, geheid, die crimineel, die komt er weer achter, hoor, na een paar maanden. En ze kopen, een ze kopen gewoon een auto of schroeven hem uit elkaar en gaan hem analyseren. Ja, dan is er geen Gewassen Maino Remmers verzorgt in het verslag. Autodieven worden dus steeds slimmer. Ze hebben maar een paar maanden nodig om die nieuwste systemen te kraken. Aan de telefoon nu Harald Bresser van de branchevereniging RAI. Ja, meneer Bresser, uh, ja, de criminelen die halen elke keer de technologie uh, in. Ja, dat klopt. Dat is uit uw reportage aardig gebleken en dat, dat zien wij ook. Uh, natuurlijk is het zo dat autofabrikanten er alles aan doen om, uh, om dat tegen te gaan. Maar uh, het is een soort wapenwet Dus als, we, als wij iets bedenken, dan inderdaad een paar maanden later hebben de criminele bendes dat ook weer bedacht. En dan moeten wij weer wat bedenken, zijn wij weer aan zet. Ja, nou ja, goed, ik zou zeggen, het is toch een beetje ongelijke strijd. Ik bedoel, wij, dat, dat staat voor de automobielindustrie, dat is toch een enorme grote bedrijfstak tegen ja, de criminele bendes... Ja. Die meneer de ook wel een redelijk georganiseerde bedrijfstak, heb ik me wel eens laten vertellen. Ik, ik onderschat dat een beetje. Dat denk ik, ja. ja als je echt, echt op, op, op, op, op goede, goede auto's wil stelen. en dat, dat stevig en slim aanpakt. Dan, dan zit daar een aardige organisatie achter. En dat, en dat blijkt, want wat meneer Wesseling van de, van de Stichting Aanpak Stichting in daar zegt in uw reportage. is volledig waar. Als wij iets nieuws verzinnen. en gelooft u mij, die, die, die, die systemen worden. nou ja, niet maandelijks, maar wel halfjaarlijks geüpdate. Dan is het een paar maanden later, is het raak en ze de, is het weer gekraakt. Ja. Er zijn zelfs landen in Europa waar je gewoon die, die uh, encryptieapparatuur kan, uh, kan, op het internet kan kopen. Hoor. Uh, gewoon zo, uh, yes. voor, voor, je, voor, voor u en mij is dat gewoon beschikbaar. Ja. Dan. Ja. Nee, goed, sommige systemen werken natuurlijk. Hè? We horen aan het slot van de reportage de sleuteltjes. Die gaan piepen op het moment dat, ze, dat de auto te ver uit de buurt is. Ja. En we hoorden ook inderdaad uh, dat, dat dat volgsysteem, dat je, als dat je, je de, auto ergens ja. staat, dat je hem dan, dan gewoon eigenlijk via een soort GPS weer kan, uh, kan opsporen. Ja. Maar zijn er nog meer? Uh, dingen uh, die we kunnen doen als autobezitter. Nou, een hele slimme tip is gewoon uh, als je s'avonds naar bed gaat, uh, je autosleutels mee je slaapkamer innemen en niet uh, beneden laten liggen. Uh, het wordt ook heel vaak ingebroken en dan worden de autosleutels gevonden. Uh, ja, die kan natuurlijk ook ingebroken worden in je slaapkamer, maar ze zijn toch iets minder uh, snel genegen om naar slaap nou, te gaan. heb ik altijd weer begrepen, juist van de politie, dat als je ze meeneemt naar je slaapkamer dat ze je uh, slaapkamer inkomen. Dus ik laat ja. ze altijd beneden liggen. Ja, ja. Nederland liggen en ook nog zo'n leuk merkje op zit. Want wat voor, wat voor merk u rijdt, is het voor een dief natuurlijk vrij makkelijk om daar de, de, de goede auto bij te vinden in het ons van de nacht. Dus uh, dat, dat is één oplossing. Een andere oplossing is inderdaad zo'n zo hele grote, gele, uh, zware stuurstang. Het is natuurlijk wel iedere keer erop en eraf halen. Maar ja, het, het, het werkt toch wel even iets afschrikwekkend. Ja, en moet de politiek bijvoorbeeld ook nog wat doen? Valt daar nog iets mee? Want u zegt dat het vrij verkrijgbaar is op het internet. Uh, valt daar nog iets mee te doen? Ja, daar, zou iets, daar, daar zouden we iets aan kunnen doen. Maar dat moeten we dan in ieder geval wel in Europees verband gaan doen. We moeten niet allerlei dingen voor Nederland gaan zitten bedenken. Uh, als we dat in Europees verband doen, dan zou dat wellicht... Uh, tot, tot iets kunnen leiden. Aan de andere kant moeten we ook heel realistisch zijn. Die criminele bendes komen er ook zonder dat internet wel achter. En die, die, kunnen, die, die maken dat zelf die hebben daar ook weer mensen voor. Nou ja, goed, de belangrijkste tip die ik in ieder geval heb onthouden: ik neem de sleutels mee, de bed. Ja. is weer eens wat anders. Ik dank u wel, meneer Bressa. Graag gedaan. Harold van De Rij was dat. Ja. En dan, om zes minuten voor half zes, wordt het favoriet Ben of toch Pearl? Maar Kim en Leonie maken ook een kans om The Voice of Holland, want daar hebben we het over, om die te winnen. Vanavond, het kan u bijna niet ontgaan zijn hoor, de finale bij RTL 4. De vier kandidaten moeten dan drie keer optreden. Eén keer solo, één keer met een medefinalist en één keer een duet met een bekende artiest. En Leonie Meijers zingt vanavond haar duet met Marco Borsato. Goedenavond meneer Borsato. Goedenavond. Wat gaat u zingen vanavond? Uh, dat mag ik nog niet zeggen. O, oh, dat mag ik nog niet <laughs> zeggen? Ach jee. <laughs> maar wel een duet. Maar ja, mag ja. ik wel vragen of het een bekend nummer is? Kunnen we meezingen? Ja, je, je kan vast meezingen. Het is een, een van de liedjes uit mijn genre, maar niet het meest voor de hand liggende. Maar dat is, dat is juist leuk. Ja. Uh, uit uw genre, is het een ja. nummer wat u zelf uh, wel, wel zingt? Of uh, van anderen? Of vraag ja, ja, zeker. Ja, ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja. nou, nou, Meer zal ik niet vragen, dan uh, de rest uh, <laughs> gewoon zien vanavond. Zeg, hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe zijn die uh, duo's samengesteld? Nou ja, er zijn inter internationale acts en, uh, en een treintje Oosterhuis is er ook. Dus er zijn heel veel uh, ja, uit binnen- en hebben ze artiesten getrokken. Ja. Dus het is natuurlijk een bijzondere avond. Hè? Want, ja. Hoe je het went of verkeerd zijn er nu, nu artiesten die uh, echt voor de laatste avond uh, bij elkaar zijn... en dan hun uh, vleugels uit gaan slaan. En dan uh, ja, gaat, gaat uiteindelijk bepalen, los van de winnaar van vanavond, wie, uh, wie de langste adem heeft. Wie genoeg eigen muzikaliteit heeft, identiteit. Om, uh, om te overleven in de, in de muziekbranche, want nee. dat is nog niet aan nee, iedereen makkelijk. gegeven. Nee. Uh, maar mocht u zelf kiezen met wie u uh, zou zingen, of mocht uh, de kandidaat Leonie in dit geval uh, kiezen met wie zij zou zingen? Uh, ik weet niet hoe de selectie is gegaan, maar ik ben, ik ben hiervoor gevraagd. En ja. ik, uh, ik heb het met veel plezier gedaan, moet ik zeggen. Ja. En hoe gaan de repetities uh, t -t tot op heden? Klinkt het Ja, Ze zijn in volle gang. Ja. Ik bedoel, de spanning loopt natuurlijk wel op. Mij inmiddels ook wel uh, bekend vanuit het verleden. Hoe, hoe spannend het moet zijn voor die kandidaat. om zo'n finale te doen. waar echt uh, heel Nederland naar kijkt en naar luistert. Dus dat. Uh, ja, hier is iedereen. Uh, ja, uh, zeker van zichzelf, zeker van de zaak. Maar het, is wel, het wordt wel. een hele mooie avond. Het wordt echt een hele mooie, spannende avond. Ja. Want ja, het is toch niet helemaal. Kijk, Ben is favoriet. Ja, he? dat, dat, iedereen dat, heeft het maar over Ben, inderdaad. Dat hij gewoon van het begin af aan heeft. Eigenlijk. Het dan moet je juist niet daarop kijken of er nog uh, verrassingen uit de uh, ooghoed kunnen komen. Ja. Kijk, van Ben kun je één ding wel zeggen is dat, of hij wint of niet... dat hij uh, in muzikale carrière tegemoet gaat, daar, uh, daar bestaat geen twijfel over. Die jongen heeft talent. Zullen we even een klein stukje laten, laten horen... Uh, hier op Radio 1 van uh, uw partner van vanavond? Ja. Dit is haar single, hè, uh, op dit moment. Wat, wat, wat vindt u ervan? Uh, Zijn heeft wel talent. Hè? Ja, god, ik, uh, de meisje heeft een prachtige stem. En, en uh, van deze vier kandidaten kun je in ieder geval zeggen dat, uh, dat ze alles hebben om, uh, om, om artiest te worden. Alleen, het is uh, in de kijkerspelen is één ding, en ze hebben alle vier talent. Het gaat alleen wat, wat heb je aan eigens, wat kun je boven toveren in de komende jaren. En hoe ontwikkel je dat? En dat is, uh, dat is een spannend uh, dilemma. We hebben het natuurlijk wel eens vaker gezien aan winnaars van uh, talentenjachten. Dat het niet zo makkelijk is om die aandacht uh, die op extreem maat aanwezig is, om die vast te houden. Ja, want niet, uh, laat maar zeggen, nou, vanavond kijken de miljoenen mensen uh, naar uh, de finale. Maar het is uh, ook inderdaad de kunst om dat, uh, bij wijze van spreken, over een jaar nog zoveel mensen uh, in jou geïnteresseerd te krijgen. Ja, dat, dat is zo Kijk, het, Wat het mooie van, de, van, uh, van deze show is dat ze heel intensief begeleid worden door die coaches. Dus ze, zijn in, in, uh, ze hebben echt een stoomcursus gehad. Mijn hoop is alleen dat ze hierna niet losgelaten worden. En aan hun lot overgelaten worden. Want het, ze hebben de potentie om zich door te ontwikkelen. En uh, ja, dat is voor de industrie prachtig. Als je nu ziet wat er aan downloads gebeurt op een legale manier. Ja, dat is echt dat spectaculair. De... Iedereen weet de weg te vinden naar... Uh, met de legale downloads. Dus dat, is, dat, is, dat is fantastisch. Dat is voor de industrie hartstikke mooi. Dat is voor deze, voor deze kandidaat natuurlijk ook prachtig... om, om zoveel know-how op te doen in zo'n korte tijd. Ja. En ik hoop dan ook echt dat, uh, dat we hier uh, echte artiesten aan overhouden... voor de langere termijn. Goed. Nou, we, zullen het, uh, we zullen het in ieder geval vanavond gaan uh, bekijken. Ik wens u ook veel succes. En ik ben ontzettend benieuwd wat u gaat zingen. Maar dat moeten we verwachten <laughs> tot vanavond. Marco Borsato, dankjewel. je wel.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 Doe dit weekend mee met de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Kijk op tuinvogeltelling.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie en de ME zijn na afloop van de studentenprotesten in Den Haag slaags geraakt met studenten. Bij het ministerie van Onderwijs voerden de ME charges uit. De demonstranten bekogelden de politie met eieren en flesjes. Het plein voor het Tweede Kamergebouw is met geweld door de politie ontruimd. Aan de betoging vanmiddag op het Malieveld deden ruim 11.000 studenten mee. De Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Uruzgan, dat zei commandant der strijdkrachten van UM in de Tweede Kamer. Het kabinet wil 545 mensen naar het noorden van Afghanistan sturen... voor een politietrainingsmissie. Volgens Van UM is Kunduz verder ontwikkeld... en zijn de economische ontwikkeling en infrastructuur beter. In Maastricht komt dit jaar tijdens carnaval geen glasverbod. De burgemeester kondigde vorige maand aan... dat plastic bekers in Maastricht verplicht zouden worden. Omdat gebroken glas tijdens carnaval leidt tot overlast. Zoals snijwonden en lekke banden. Dat leidde tot veel verzet in Maastricht. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Kol. De bewolking overheerst, af en toe regent het. of valt er wat sneeuw, met name in het oost- en het zuidoost van het land...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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 120 kilometer file. Dat is net even minder dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste file staan in de Randstad, de opvallende vooral daarbuiten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen de Afrit Oosterbeek en de Arnhem-Noord, 7 kilometer. Door een kapotte auto is de rijstrook dicht. Loopt daardoor ook vol op de A50, osrichting Arnhem, voor knooppunt het grijze hoort staat 7 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht tussen Beeldhoven en knopend Lunetten, 8 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. Daardoor staat er ook file op de A28 vanuit Amersfoort voor Knoopend Rijnsweert, 7 kilometer. De A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom, is dicht bij de Vlakentunnel. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de Vlakenbrug. Er staat ook file achter tussen de Afritschravenpolder en de Vlakentunnel, 5 kilometer.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 Radio reclame. Je hoort dat het werkt. Ga naar het Radio Adviesbureau voor alle voordelen van radio reclame. Kijk op RAB.FM. Goed, we zullen ons niet meer erger aan de reclame. Hou hem gewoon aan op Radio 1 hier. Dan kunt u zo dadelijk gaan luisteren naar de kwaliteit van het ijs in Tjalf. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Asma. Er is uh, Nederlands succes bij de Europese kampioenschappen bobslee in Winterberg in Duitsland. Esmee Kamphuis en Judith Vis wonnen het brons. En ze werden ook nog vierde in de wereldbeker die tegelijkertijd wordt gehouden. Maar brons dus op een EK, dat is een knappe prestatie, zegt verslaggever Erik van Dijk. Dat is behoorlijk bijzonder. Het is één keer eerder gebeurd, in 2005. Door Ilse Broeders en Jeannette Pennings. Daarna is het wat rustiger geworden rond het uh, vrouwenbobslee. Ging Het eigenlijk alleen nog maar om de, om de mannen. Uh, met Van Kalker, en die kent iedereen wel... Uh, de man die niet uh, in de Viermans naar beneden ging in Vancouver. Maar nu uh, staat daar dus Esmee Kamphuis. Ze deed het op de spelen al hartstikke goed... in de schaduw van die Van Kalker. Werd zij netjes achtste. Uh, ja, zij heeft de succesvolle Bob van de mannen gekregen, de tweemans Bob, die uh, zo ontzettend goed is. Ze heeft een nieuwe remster, Judith Viss. Ze heeft een nieuwe bondscoach, Todd Hees, een Amerikaan... die ook uh, behoorlijk kijk heeft op bobsleeën. En dat komt nu allemaal samen. En het uh, zou zomaar eens kunnen zijn dat dit het jaar wordt... van de echte doorbraak van SME Kamphuis. Ja, dat is uh, mooi nieuws dus, maar er was een schaduwzijde. Het toernooi werd uh, voor de bronzen race opgeschrikt... door een heel naar ongeval. Verslaggever Erik van Dijk zag het gebeuren. Er stond aan de start een bob uit Brazilië. Uh, twee meisjes die hier voor het eerst in de wereldbeker zouden gaan afdalen. Nu weet ik dat Arend Glas, uh, oud-Nederlands bobslee-piloot... Uh, bondscoach is geweest van de Brazilianen. En uh, die vertelde mij dat hij ze zou gaan coachen in St. Moritz. Dat had hij ze geadviseerd ook. Ga niet naar Winterberg als je daar voor het eerst afdaalt. Ja, het is niet een ontzettend gevaarlijke baan. Maar wel als je dat voor het eerst doet zonder de juiste coaching. Ze hebben zijn advies in de wind geslagen, zijn uh, toch van start gegaan. En toen ging het vlak voor de finishbocht wel even vreselijk mis. Bocht, veel te laat uit. Ze kwamen uh, los van de grond met de bob van 170 kilo, ondersteboven. En landen boven op hun hoofd. Uh, en dat, ja, dat, het zag er vreselijk uit. Uh, ja, bijzonder bloedspoor ook over de baan. En... Ja, dat, dat, in de eerste instantie uh, dacht iedereen ook daar met handen voor de mond... van dit kan wel eens een heel ernstig ongeluk zijn. We kennen allemaal de beelden van de uh, rodelaar in Vancouver... die daar tegen een paal afsloeg. Dit had een beetje datzelfde gevoel... maar gelukkig uh, kon de speaker ons daarna melden... dat uh, de piloot in ieder geval aanspreekbaar was. Maar wel op weg naar het ziekenhuis. En op dit moment weten we nog niet hoe het daar dan echt mee gesteld is. Maar wel dat ze in ieder geval wat gezegd heeft in de, de ziekenauto. Maar het zag er vreselijk uit. Ja, en dan naar het tennis. De Australian Open is nog geen week bezig, maar helaas. De laatste Nederlander in het Enkelspel ligt eruit. Verslaggever Mark Brasser. Ja, na vijf dagen Australian Open viel vannacht ook het doek voor Robin Hazen. Hij verloor in vier sets van top-10-speler Andy Roddick uit de Verenigde Staten. Hazen raakte al in de tweede game geblesseerd aan zijn enkel. Hij won nog wel de eerste set, maar na het verlies in de tweede set... maakte de Amerikaan het heel erg makkelijk af. En hoewel Hazen tijdens de partij de ernst van zijn blessure niet kon inschatten... speelde hij toch gewoon door. Dan heb je dus eigenlijk al drie sets gespeeld met die, die enkel... en dan staat het 2-1. Om dan al nog op te geven, dat vind ik dan eigenlijk ook stom... Het publiek had al een opgave gezien op die wedstrijdbaan in de High Sense Arena. Ja, en dan, dan spelen er zoveel dingen in je eigenlijk mee dat ik eigenlijk had van: nou, ik ga niet opgeven. Ik probeer gewoon nog goede ballen te slaan. Alleen dat lukte heel soms, maar niet meer uh, genoeg. Met Andy Roddick gaan ook Roger Federer, Novak Djokovic, Thomas Berdig en Fernando Verdasco door naar de vierde ronde. Het vrouwentoernooi verloor vandaag de als vierde geplaatste Venus Williams. De Amerikaanse moest al na één game opgeven met een lies blessure. En ook Justine Henin uit België ligt eruit. Zij verloor in twee sets van Svetlana Kuznetsova uit Rusland. Uh, voetbal, goed nieuws over Arjan Robben. Hij staat morgen in de basis bij Bayern München. En dat is voor het eerst sinds hij afgelopen zomer geblesseerd raakte. Uh, Bayern speelt thuis tegen FC Kaiserslautern. Uh, voetbalclub Vitesse speelt het komende weekend in shirts zonder de sponsornaam. Vitesse en hoofdsponsor Zuka.nl hebben namelijk een geschil. Volgens Vitesse komt de sponsor de, de betalingafspraken niet na. Heb je geen uh, ander voetbalnieuws meer? Over nee, dat... Soares, transfer naar Liverpool, van Nistelrooy naar Spanje. Er is nog steeds niks zeker. Het uh, uh, speelt van alles, maar uh, nog, niks nog niks zeker nee. Goed, wie weet, vanavond in langste lijn, want dan is er nog veel meer sportnieuws. Dankjewel Ivo. Ivo Talsma was dat. Dan het, uh, het WK, dat is het van het weekend, het WK Sprint op de schaats. Dat begint morgen in Tialf, in Heerenveen. Kansen natuurlijk voor Nederlandse schaatsers. En behalve dat ze hun eigen materiaal in orde moeten hebben... zijn ze natuurlijk ook afhankelijk van de ijsvloer. En daar is de ijsbeesten van Tialf verantwoordelijk voor... Beert Boomsma is hoofdeismeester van TIAF. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Is de ijsvloer er helemaal klaar voor? Nou, nog even de puntjes op die. En, uh, maar uh, geen klacht. Ik heb wat uh, gesprekken gehad met de coaches en wat rijders. En uh, zwaar allemaal zeer tevreden. Ja, wat zijn de wensen nog? Uh, lage luchtdruk. <laughs> nou, Erwin Krol heb ik toevallig gesproken. Maar no way, zo nee, van zee. Het is, uh, het is uh, een hoge luchtdruk. Hè? Dat is niet goed hè, voor schaatsers. Nee, nee. De een paar snelle tijden zullen we daar zullen we de concessies aan moeten doen. En uh, uh, ja, aan het ijs zal het niet liggen. Dus uh, ja, de lage luchtdruk komt ongeveer uh, zondagmiddag om vier uur. Komt Nederland binnenzetten. <laughs> Op het moment dat het toernooi ja, is ja, afgelopen. Dan, ik, ik denk dat het dan de laatste net over de finish gaat. Ja. Zeg, maar wat moet je dan doen? Nu als de luchtdruk wat hoog is, moet je dan heel hard ijs, ijs hebben? Of juist wat zachter? Nou kijk, uh, het is vooral belangrijk dat, uh, dat uh, de condities voor alle rijders uh, gelijk is. En of het, uh, of het dan op dat moment wat harder is of wat zachter is, uh, yeah. uh, waar je mee begint, dan moet je mee eindigen. Uh, maar mijn volgende gaat uit naar uh, redelijk uh, hard ijs. En gaat dat ook lukken? Dat gaat uiteraard lukken. Ja, ja. nou ja goed, dat, dat, dat moet je altijd maar afwachten. In, in, in die zin, moet je dat afwachten of kunt u, heeft u dat helemaal in de hand? Nou, dat heb ik wel helemaal in de hand, hoor. Ja. Dus ik kan ook gewoon wel het huis ik, de installatie nog besturen. Dus uh, voordat ik uh, in het bed ligt, dan uh, kijk ik nog even hoe alles ervoor staat... en hoe alles draait. En, dan, uh, en, dan en, dan kan... en is het nog lastig, want we hebben het in het verleden natuurlijk wel eens gehad... dat uh, de problemen waren met de bezoekers hè, die dan binnenkomen en zo. Dan nemen ze wat vocht van buiten mee en dergelijke. Ja. Is dat met de huidige weersituatie ook nog lastig? Nou, als de nachttemperatuur zo rond het uh, vriespunt... Uh, Zitten, dan hebben we redelijk uh, uh, droge lucht, zeg maar. Yeah. En dan, uh, dan kunnen we dat wel redelijk uh, goed houden, zeg maar. Okay. Maar stel dat het nou 12, of 13 graden is, zoals het afgelopen weekend, en dan zouden we dan het toernooi gehad hebben? Nou, dan. Uh, dat is het drama. Ja, maar ja. dat is het niet, hè? Want het is zo rond het vriespunt volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja. Uh, ik, zie, ik zie geen probleem. Nee, nou ja, alleen nog even hopen dat Erwin het toch verkeerd heeft... en dat dat uh, lage drukgebied uh, er, er komt. Nou, ik ik ja. wens u in ieder geval een goed toernooi, meneer Boomsma. En jullie bedankt. Succes okay. met de uitzending. Dank u wel. Beert Boomsma, verantwoordelijk voor het ijs. Denk daaraan als u gaat kijken of luisteren de komende dagen... naar het WK Sprint in Heerenveen. En dan het loonstrookje. Het eerste loonstrookje van het jaar. Nou, het is nog een paar dagen, dan zal dat vast en zeker op de deurmat vallen. Zo'n twee maanden geleden meldden de loonstrookjesverwerkers... dat zijn de bedrijven die de salarisadministraties doen... dat de meeste mensen erop vooruit zouden gaan... omdat de belastingen lager worden. Maar nu, nu het eerste loonstrookje ook daadwerkelijk daar is... dan komen ze daarop terug. Dick van Leeuwarden van ADP aan de lijn. Ja, wat hebben we daar nou aan? Zo'n voorspelling die niet uitkomt? Nou, het is niet de verspelling die niet uh, uitkomt. We, hebben alleen, uh, we konden toen alleen maar die informatie geven die echt gebaseerd is op de gewijzigde belasting. Het, Aha, uh, maar er premie. is meer. Zeg je? Maar er is meer. Ja, er is inderdaad meer. Uh, het blijkt nu als we uh, voor drie branches naar de pensioenpremies kijken dat die, uh, dat die pensioenpremies stijgen en dat die toch wel een invloed op het... Op het uh, uiteindelijke netto-loon hebben. En welke we... branches zijn dat? Uh, we hebben de bouwsector, de kleinmetaal en de zorg en welzijn met elkaar. Uh, die hebben we vergeleken. De lonen 2010 en dan de lonen 2011. Waarbij we pensioenpremies uh, in hebben gevoerd. En dan zie je dat die stijging die we eerst verondersteld hadden... Uh, ...natuurlijk zit... Die wijziging van die belastingtarieven die zit daar nog steeds in. Alleen... Nee, dat begrijp ik. Alleen maar als je het totaal bij elkaar ja. optelt, dus daar zijn we tenslotte allemaal in geïnteresseerd. Gaan deze mensen erop achteruit? Ja, dan gaan sommige mensen erop achteruit en sommige mensen gaan er wat minder op vooruit. Waarbij we nog steeds ervan uitgaan dat we van de gelijkblijvende loon... Het is natuurlijk uh, heel veel bedrijven hebben gewoon een, hebben een loonronde per 1 januari. En uh, dat betekent dat, zeg maar, dat je bruto loon uh, sowieso verhoogd kan. Ja, precies. Dan kan het weer misschien een beetje gecompenseerd worden. Maar het algemene beeld is, we gaan erop achteruit. Met name die sectoren. In die sectoren uh, gaan sommige mensen er op ja. achteruit en, en is de stijging wat minder hoog dan, dan eerst verontgevallen. Dan wel geld. hadden gedacht, uh, met ja. z'n allen een paar maanden geleden. Om hoeveel mensen gaat dat trouwens? Uh, nou, we hebben, het zijn natuurlijk wel forse sectoren. Ik moet zo even kijken of ik het precies zo uit mijn hoofd kan uh, uh, terugvinden in ons. Nou, gaat u eens eventjes op de achterkant van de sigarendoos even de, de rekensom uh, maken? En stel ik nog even een vraag tussendoor. Uh -huh. uh, zijn dit de enige sectoren of zijn er nog andere sectoren die zich uh, druk moeten maken? Nou, dit zijn de enige sectoren die wij tot op heden bekeken hebben. En uh, ja, de pensioenpremies uh, zijn zo uh, verschillend over, over ja. alle verschillende sectoren. Het zou heel goed kunnen zijn dat het in andere sectoren uh, ook een beeld geeft. Dat het hangt eigenlijk gewoon van je pensioenpremie af, Daar, uh, dat is eigenlijk wat u zegt. Ja ja, ja, ja, klopt. En het hangt weer van de pensioenregeling af. Dus eigenlijk Precies. kun je, uh, uh, ja, wat je en, en op zich is dat niet eens een voorspelling natuurlijk, maar het is heel logisch dat je... Uh, weliswaar de belastingtarieven dalen, maar dat je eigenlijk kunt zien wat je netto overhoudt... pas aan je, ja, pas aan je werkelijke loonstroep die je één deze dagen in, in de bus krijgt. Precies, ik begrijp ja. het. Hebt u ondertussen de sigarendoos gevonden? Ik de cigarendoos, de cigarendoos gevonden. In de, in heb de sigaredoos gevonden. In uh, Kleinmetalen gaat het over ruim 400.000 werknemers. De bouwsector heeft uh, volgens opgave CBS ruim 376.000 werknemers... 100. En de zorg en welzijn, die heeft uh, bron -cv, uh, van het CBS: 773.000. Dat is natuurlijk een hele ruime en, sector. 1,4 miljoen, kom ik eruit. Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, dat is nogal een behoorlijke, behoorlijke groep. Maar we hebben uh, begrepen dat je eigenlijk gewoon even moet wachten. en volgende week het goed moet bestuderen. Uh, nou ja, ik dank u wel voor de informatie dan op dit moment, meneer Van Leeuwarden. Graag gedaan. Van ADP. Dank u wel. Tot ziens. In Hortus, Haren, Loppen, Reën. En die reën, die laten zich niet vangen. En wat wil Horters nu doen? Die wil ze afschieten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dat allemaal straks, maar eerst Tony Blair. Want opnieuw moest hij verantwoording afleggen over de oorlog in Irak. En opnieuw leidde dat tot demonstraties in Londen. De Britse oud-premier Tony Blair die verscheen vandaag voor de tweede keer... voor de Irak-onderzoekscommissie. Correspondent Ayen van der Horst over zijn getuigenis en over het protest. Blair equals Bush equals Saddam, War criminals. Ja, twee demonstranten die een groot spandoek vasthouden met erop de woorden Blair, Bush, Saddam. Zijn allemaal hetzelfde, allemaal oorlogsmisdadigers. Well, of course. It's come quite clear that in order to get us into war with America, ja, Blair lied to the House of Commons. Blair heeft gelogen tegen het lagerhuis. Om ze te overtuigen om mee te doen met de oorlog in Irak. Wat verwacht u van deze onderzoekscommissie? Um, I think because it's an official government inquiry, my uh, expectations are low. Ja, deze demonstrant heeft niet al te hoge verwachtingen van het Irak-onderzoek, maar. But I understand that the report, that a uh, official report in the Netherlands, didn't pull any punches and was um, very critical of the uh, invasion of Iraq. If we can have something similar to that in England, then. I'll... Ja, deze demonstrant hoopt dat deze onderzoekscommissie iets vergelijkbaars zal doen wat ook de commissie Davids heeft gedaan, want die was heel kritisch over de wettelijkheid van de oorlog in Irak, maar... Hij verwacht dat het uiteindelijk een zeer middelmatig rapport zal zijn wat uit deze commissie zal komen. Er zal wel wat kritiek zijn op fouten die gemaakt zijn. Maar hij verwacht niet dat mensen binnen de regering uiteindelijk ter verantwoording zullen worden geroepen. Ik denk dat het Engelse politieke systeem een beetje uh, minder um, confrontational perhaps than the Dutch one is dan het Nederlandse is. Maar zoals de demonstranten buiten er heilig van overtuigd zijn dat Blair een oorlogsmisdadiger is... zo zagen we binnen een oud-premier die overtuigd was van zijn gelijk. Het was de juiste beslissing het Irak van Saddam Hussein aan te pakken. Maar besefte Blair's kabinet in de aanloop naar de oorlog dat aanpakken ook tot militair ingrijpen zou kunnen leiden. It really does defy uh, common sense and, and logic let alone the discussion to think that there were people in the cabinet who didn't know what was that, that we were on a course where the principles of it were absolutely clear. Volgens Blair was de uitgestippelde route klaar helder voor zijn kabinet. Go down the UN route get an ultimatum If he fails to meet the ultimatum, we're going to be with America in military action. Zet Irak via een VN resolutie onder druk, stel een ultimatum en als Irak niet luistert, grijp dan samen in met de Amerikanen. Militair dan wel. Over dat laatste waren veel vragen. In welk stadium hadden de Britten zich gecommitteerd aan de Amerikanen? Zouden ze hoe dan ook samen optrekken? Blair was stiller. So what I was saying to him is I'm going to be with you in handling it this way. Right? I'm not going to push you down this path. En dan weer als het te wordt. Natuurlijk zouden de Britten de Amerikanen helpen. En dat antwoord was typisch voor Blair, de hele dag zelfverzekerd en overtuigd van zijn eigen gelijk. Al kwam er aan het einde van de zitting nog een verrassende wending. At the conclusion of the, the last hearing you, you asked me whether I had any regrets. Tony Blair zei vorig jaar nog dat hij nergens spijt van had, maar vandaag zei hij dit. Of course. I regret deeply and profoundly. The in Blair heeft dus spijt van de vele doden die gevallen zijn in de Iraq-oorlog. Dit leidde meteen tot woedende reacties op de publieke tribune. Nou, if Too late, riep een aanweziger. De voorzitter van de commissie moest tot kalm te manen. We hoorden dus voor het eerst Blair het woord spijt gebruiken. Maar er waren maar weinigen binnen de zaal die dat geloofden. Bijdrage was van Arjen van der Horst, daarna de huidige Nederlandse premier. Deze week dook de naam van de hoogste ambtenaar van premier Rutte op in een van die Wikileaks berichten. Volgens de Amerikanen gaf de ambtenaar in de vorige kabinetsperiode adviezen hoe PvdA vicepremier Bos te bewerken zou zijn... om in te stemmen met een nieuwe missie in Oeruzkan. Opmerkelijk. De vraag uh, afloop van het kabinetsberaad was dan ook aan premier Rutte... of hij zijn topambtenaar nog wel vertrouwt. Ik spreek hem dagelijks, maar wat een precieze reactie daarop... en als we die al geven. Kijk, de kern van de zaak is, het, is de weergave door diplomaten... van wat er gezegd zou zijn. Dus ja, ik neem die natuurlijk niet voor mijn, uh, voor mijn rekening. Maar om iedere keer op iedere snipper... Te reageren. Nou, deze snipper wilde ik wel even... Dat begrijp ik, ja. maar dat ga ik dus ja. niet doen, want we hebben ervoor gekozen... juist om te zeggen, ook uit respect naar de Kamer die gevraagd heeft... kom nou eens met een integrale reactie... om nou eens even te voorkomen dat we op al die snippers reageren. Uh, in het begin hebben we dat nog even gedaan, maar toen lag ook nog geen Kamerverzoek. Toen hebben we nog op een paar losse berichten gereageerd. En nu gezegd, we nou even dat in één keer doen. Dat is veel ordelijker en dat is ook respectvol naar het parlement wat daarom gevraagd heeft. Maar u heeft nog wel uh, vertrouwen in uw eigen hoogste ambtenaar? Volledig, volledig. Ik vroeg u net of u nog uw uh, hoogste ambtenaar vertrouwt. Vertrouwt u Maxime Verhagen nog? Ja, Maxime Verhagen vertrouw ik ook volledig. Ja. Ja, dus u heeft niet het gevoel dat mocht, mocht er ooit een conflict in het uh, kabinet ontstaan... dat hij ja, gaat bellen met allerlei buitenlandse mogelijkheden... om die erbij te halen, om u over te halen? En dat er ineens een, een, een kanoneerboot in de Hofwijver bij het Toontje ligt? Nou ja, u begint er zelf over. U sluit het kennelijk niet uit. Dus uh, geef maar antwoord. Uh. <lacht> 1 -1, ja. Nee, nee. Ik vertrouw volledig. Ja. Joost Vullings was dat in gesprek met de premier Mark Rutte. Um, inhoudelijke reactie blijft uh, dus uit. Het kabinet uh, komt wel in de loop van de week met uh, schriftelijke antwoorden op vragen die gesteld zijn door het Kamerlid Timmermans van de Partij van de Arbeid. Ik zou zeggen, meneer Rutte, blijft u ook vooral luisteren. Want na zes uur hebben we nieuwe Wikileaks. Die kunt u dan ook meteen meenemen in de reactie. Vijf reeën zijn een groot probleem voor de hortus in het Groningse Haren. De reeën springen over de hekken van de botanische tuin... omdat het een waar paradijs voor ze is. Er is al van alles gedaan om ze te verjagen, maar niets helpt. Volgens de hortus is nu nog maar één ding mogelijk. Afschieten. Jan Kappenburg is interim manager van de hortus in Haren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg, het is een paradijs voor de reeën, maar waar bestaat dat paradijs uit? Wel, we hebben het... 200.000 bollen in de tuin gezet om die in april, als we open gaan, weer te laten bloeien in alle kleuren en pleur. Uh, en dat is natuurlijk ja, eigenlijk een gedekte tafel voor de, voor de reën. Dat vinden ze daarnaast, heerlijk. Dat vinden ze heerlijk, maar daarnaast hebben we ook veel jong uh, aanplant die net opkomt. En die knoppen die schijnen ook heerlijk te zijn voor de reën. En de barsten van verschillende bomen worden aangevreten. Ja, dat is gewoon lastig. Ja, nou ja, lastig voor hun ontzettend lekker. En, die, en die bloembollen, begreep ik, ja, die zijn nu juist gepoot om meer bezoekers te trekken. Ja, klopt. We willen 1 april willen we echt uh, volledig weer open gaan. En dan heel veel bezoek trekken naar Groningen, CQH, ja Maar meneer Kappenburg, um, heeft u niet andere mogelijkheden? Een, een hekje, een, een schrikdraadje, uh, waar door die reden denken? Nou, dan moeten we toch maar niet zijn. Zal ik zeggen, we hebben uiteraard, want we, het gaat met een bloedend hart, dat we deze maatregel moeten nemen. We zijn begonnen met het uitnodigen van een specialist op het gebied, hoe krijgen we de reën, uit de tuin. We zijn begonnen met drijfjachten. Daar zijn ze dus naar buiten gekomen via gaten. Gaten dichtgemaakt, de hekken springen, springen over de hekken weer terug. Vervolgens hebben we getracht om te gaan verdoven met een verdovingsgeweer. Daar is iemand apart voor in de gemeente die dat kan en die dat mag, via de provincie ook... die is bezig geweest, maar het verdovingsgeweer dat draagt ongeveer 30 meter. Ik ben geen jager, ik heb er ook verder helemaal geen verstand van... dus ik vertel alleen wat mij gezegd ja. is. En uiteindelijk eh, moet dan, wil je de reën verdoven... moet je een zwaarder verdovingsweer nemen... maar de schade die dan aangericht wordt aan het beest... is dusdanig dat het mogelijk moet worden afgemaakt. Dat vinden we veel erger dan wanneer je het dan in één keer het schot geeft... Maar het is nogmaals... Eh, maar ma een, ma ma ma ma een, een heel groot hek eromheen? Ik bedoel, heer als hekwerken, ja, dan maak ik misschien reclame voor er eentje. Maar dat zie ik dan overal. Uh, ja. uh, ik kom er nooit overheen uh, met die reeën die springen hoger. Nou, we hebben ze nu van ruim twee meter. En we hebben twee kilometer hek om de hortus heen. Je kunt zich ongeveer voorstellen wat dat betekent. En we moeten nu proberen veel publiek te trekken om de hortus in de benen te houden. Dat lukt ook mooi. We zijn er druk mee bezig. Um, deze kosten kunnen we sowieso niet uh, opbrengen. Nee, nou, dat begrijp ik. Um, maar, en, en, ja, dus is dit wat u betreft het enige wat uh, mogelijk is? Daar heeft u toestemming voor nodig, denk ik zomaar. Klopt, van Het ministerie, klopt. economische... Elie heet dat tegenwoordig, dat ja. ministerie. Heeft u al iets van zich laten horen? We hebben gisteren de brief verzonden... Uh, met alle papieren die daarbij horen. En we hopen in de loop van de komende weken daar toestemming voor te krijgen misschien ook nog wel een beetje apart is. Ik heb begrepen dat er een, een, een in de reënstand... Dat die niet helemaal in balans is. Dus we hebben al gezegd, als we de reën vervoeren en verdoofd weg zouden brengen. Dat is maar... ook nog een mogelijkheid naar de velen ja, of zo. Maar dan is het probleem even, dan worden ze daar afgeschoten ja. omdat het te veel zijn. Ja, ja. Nee, het, het, is een, het is een wonderlijke wereld en een ingewikkeld probleem begrijp ik. Nou, als er Dat ideeën zijn, wel. ik zou zeggen, stuur die ze naar nos.nl. Ga even op de site voor het exacte adres. Uh, ik wens u veel wijsheid, meneer Kappenburg. Heel erg bedankt. Dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Ewald Jong. Zeker België wil in 2013 het wegenvignet invoeren. De Vlaamse regering heeft het groene licht gegeven... nadat eerder Wallonië en Brussel met de maatregel hadden ingestemd. De VRT meldt het natuurlijk en de economiewebsite Z24. Voor vrachtwagens komt er een kilo kilometerheffing, zoals in Duitsland. Voor personenauto's komt er vanaf 2013 een wegenvignet. Dat vignet is voor Belgische automobilisten ook een nieuwe manier... om wegenbelasting te gaan betalen. En vanaf 2013 betalen dus ook buitenlandse chauffeurs daaraan mee. Kandidaten die deelnemen aan talentenshows op televisie geven... bijna al hun rechten als artiest uit handen. Dat blijkt uit geheime deelnemerscontracten van talentenshows als Popstars... en The Voice of Holland, die NRC Handelsblad in handen heeft. De contracten zijn gebruikt voor de uitzendingen van 2010 en 2011. Wurgcontracten voor zangtalent, zo staat de lezen boven het artikel. Bij twee van de contracten die de NRC heeft gezien... staat op contractbreuk een dwangsom die loopt in de duizenden euro's. In het contract krijgt de producent verder het recht... om alle Maakte opnames eindeloos vaak uit te zenden en te gebruiken. Bij popstars worden de deelnemers ook verplicht tot allerlei activiteiten... zoals optredens en persconferenties. Voor interviews moeten ze tot een jaar na de laatste uitzending... nog schriftelijk toestemming vragen. Kortom, alle rechten die een artiest kan overdragen... worden in hun contract overgedragen. Een advocaat zegt in DNC dat het mag. Maar je kunt je afvragen of dat eerlijk is. De beginnende artiest houdt vrijwel geen rechten over. Vakbond FNV Kien, dat de belangen behartigt van werknemers... in de entertainmentindustrie, wil in gesprek met de programma's... voor betere voorwaarden. En vanavond is dus de finale van de Voice of Holland. En morgen is de finale Popstars. De wereld vergaat, nou ja goed, de aarde vergaat pas over miljarden jaren. Het gaat om het ambitieuze, kunstmatige eilandengroep bij Dubai in de vorm van de wereld. De opgespoten eilanden zakken terug in zee, schrijft de Britse krant de Daily Telegraph. Ondergang van de wereld dus. Heeft vermoedelijk alles te maken met de economische crisis. 70% van de eilanden is verkocht, zegt de projectontwikkelaar. Maar nog maar één is er bewoond. Het eiland in de vorm van Groenland. En dat is een soort voorbeeldeiland, Eigendom van de machthebber van Dubai.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 en dan hebben we het nog niet over de gewonnen. Argos, morgen van kwart over twaalf tot één. Radio 1. het nieuws van alle kanten.